Ondanks de regenbui is het minder druk dan anders. Dat komt door de voorjaarsvakantie. In de Randstad staan nog veertien files. Er zitten een paar bij waar je veel vertraging op loopt. Zoals op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muidenberg. 8 kilometer en een half uur extra. Daardoor loopt het weer vast op de A6 vanuit Lelystad naar Amsterdam. Tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. 9 kilometer en ook hier een half uur vertraging. Op de A2 richting Amsterdam. Tussen Maars en Vinkenveen, 7 kilometer. 10 minuten vertraging daar. Op de A27 Almere-Utrecht, bij Huizen staat nog 2 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht tussen strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je toch nog een half uur extra. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Een is lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Dat was Salemar en The Knights to Remember. En hier is Robbie Williams.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 de miniklapper van de dag. De mini-klapper. Ajax ontvangt thuis Heracles Almelo. Oké, we houden de wedstrijden voor je in de gaten.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 Zo'n rijden oor. Ik woon. sad staat zoon? Sad song. I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot and I can't keep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 All in old, I know, I'm sad so much, I'm, sorry. I'm sorry. Het is alweer een hele tijd geleden dat dit een hit geweest is. Maar blijf gewoon lekker. vandaag weer gedraaid voor je bij CFM. De single van Mike Bosner. En hij took a pill in Ibiza. pizza. Hier is Pookie en Muziek hoor je geregeld langskomen bij C.F.V. is inderdaad Spuggy en soul en Swinging on the Star. Nou ben je klaar voor de evenementagenda? Jazeker. No, cool nou er is nog even de eindstand in de uh, hockeyhoofdklasse. Uh, de topper tussen HGC en Den Bos In de laatste minuut uit de strafcorner wist HGC de tweede goal te scoren. HGC wint met 2 tegen 1 tegen Den Bos.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 Zoek even onder ZFM Zandvoort en download nu op je telefoon of tablet. Of kijk op ww.cfmzandfoort.nl Die bij Sandvort op zondag het draaien van een verzoek laten over John. en dit was een verzoek. Speciaal gedraaid voor Sander de Single van Craig David en Walking Away en hier is Neil Diamond. Where it began I can't begin to know when.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 Reaching out Touching me Touching me Fill it up with only two.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 dacht ik ja zeker. de de zingel van uh, Ten -sie -sie. Nou, Inmiddels zijn we begonnen aan de tweede helft van de tweede wedstrijd vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. We hebben het over AZ tegen Pexwolle. inmiddels ook gescoord en wel door Pexwolle, Daar staat op dit moment 0 tegen 1. En van PSV begint de tijd te dringen. Tussenstand Feyenoord Wat? Tik, tik, tik, tik, tik. is dan Feyenoord PSW onveranderd 1 tegen 0. En zo meteen om kwart voor vijf de wedstrijd Ajax-Herakles-Homelo. We houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Hier is Kevin James en Nervous.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 Ja, ja, heb je het? Heb je Heb je We gaan opnieuw spannende laatste ja. 20 minuten tegemoet, de dames en de heren, luisteraars en kijkers. Momenteel, zojuist heeft PSV gescoord en een stand gelijk getrokken. Tussenstand Feyenoord, PSV 1 tegen 1.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 En dan kijk je bij luisteronderzoek en dan start je de vragenlijst. Of ga naar onze Facebook site van ZFM Zandvoort. En bovenaan, eh, ja, bovenaan de berichten staat het bericht over het eh, luisteronderzoek. Ook daar kun je de vragenlijst starten. En doe mee, hè. Je maakt ook nog kans op een heerlijke leuke taart. Die gaan voluit onder alle Of Alvast dank namens CFM. En hier is dit. She works tonight by the water.